You want some sweet sweet love from me? Take a chance with someone new, you see. I could make you fire with a touch, I just one kiss. Turn your own. We staan in vuur en vlam voor 5000 volts, I'm on fire, dat is de hele week. De Elsplaat deze week, dus de plaat van de huishooster Els. Luisteraars, een bijzonder goedenavond. Zo, he he, even over de klok van 5 uur, en dan is het natuurlijk weer tijd voor Ferry Den Hart zijn afwasshow. En ongemerkt hebben we ook met dit programma een nieuw radiostation geopend. Getiteld Radio Els 558, oftewel Radio Els 558. Wat die 558 erachter doet, ik heb geen idee. Maar dat vond Els een beetje leuk klinken. Dus Radio Els, de livestream, die is nu voortaan ook in de lucht. En dan natuurlijk ook via radiomaastad.com. Een uurtje later of twee uurtjes later of drie uurtjes later. Dat weten we eigenlijk niet precies. En dan hebben we natuurlijk nog de podcast, dus via de archief.com of via youlisten.com. Dus we zijn inmiddels onderhand op vier uh, stromingen actief op het internet. Maar het leukste is natuurlijk wel om dit programma weer eens een keer lekker live te doen. En via een goede radiostream, niet zoals die met de Ava Show dag, want uh, daar was van alles mis mee. Maar dit is een betaalde server, dus ja, het kost wat centjes, maar dan heb je natuurlijk ook niks. En we hebben ons ook maar aangemeld bij de Buma en bij de Sena, zodat we voortaan... Ook nog eens een keertje legaal in de lucht zitten. Wat een gedoe allemaal, het gaat jullie natuurlijk gewoon om de muziek. Nou, die hebben we hier allemaal voor je klaarstaan. Het wordt muziek van Roy Orbison van BZN, Level 42, Fungus komt voorbij, Dimitri van Toren, oh ja, hey, kom aan, Chris Andrews, The Rattles, Yardbirds, ook zo'n mooi groepje. Blooming, Fleetwood Mac komt voorbij, mag ook eens een keer niet ontbreken. Nog een opnametje van ILO en we gaan beginnen met, uh, schatje, ik hou van je. Henry Kim uit 1969, welkom bij Radio Els, dit is de Affa Show. Have I ever told you how could it feels to hold you? It is a Na na na, na, na.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 zou ze moeten zien uh, springen hier, Els. Ja, zo trots is ze op dat Radio Els 558 eindelijk in de lucht is. Ja, we waren eerst aan het denken aan een zendschip, maar dat bleek toch niet helemaal haalbaar, want daar waren we een jaar geleden al mee bezig. Dus het is maar een internetstationnetje geworden. Afijn, ah, uh, dit klinkt toch ook wel leuk. Dat was ILO uit 1979. En shine a love. Ja, ja, ja. Zo, we gaan eens even kijken in de krant. Het is inmiddels al uh, oh, of over vijf alweer geworden. Een bedrijfspand in Vlaardingen is geheel verwoest door een grote brand. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verwacht dat het niet lang duurt voordat het zijn brandmeester kan worden gegeven. De brand is inmiddels sterk afgenomen en daarmee ook de rookontwikkeling meldt een woordenvoerder. Enkel de directe omgeving is afgesloten vanwege, vanwege resterend bluswerk. Door de rookontwikkelingen werden het station Vlaardingen Centrum en de weekmarkt in het stadje ontruimd. De verkeersmaatregelen zijn inmiddels opgeheven. Vooralsnog rijden er geen treinen tussen Vlaardingen en Maasluis. De NS zet bus in. Het is nog niet bekend wanneer de NS het treinverkeer weer laat rijden. Een auto is woensdagmiddag in Vlaardingen een winkel van de Blokker binnengereden. Er zijn vier gewonden gevallen. De winkel zit aan de dokter Wiardi Beckmansingel. Hoe het kon gebeuren en over de toestand van de gewonden is nog niks naders bekend. Al dus de politie. Er bestaat geen instortingsgevaar. De eerste grote vuurwerkvangst van het jaar is deze week gedaan in Schiedam, in totaal vond de politie dinsdag bijna 3000 kilo illegaal vuurwerk. Een 28-jarige Schiedammer en een 35-jarige man uit Capelle aan de IJssel zijn aangehouden. De man uit Duitsland haalde dinsdag met een gehuurde bestelbus een grote partij zwaar vuurwerk op in Duitsland. Bij het uitladen in Schiedam werden hij en zijn kompaan opgepakt. In de bus lag 1200 kilo illegaal vuurwerk, binnen nog eens een keer 1500 kilo. Tijdens huiszoekingen nam de politie ook nog een groot geldbedrag, een auto en een motor in beslag. Kroatië laat migranten door naar West-Europa. Hij bevestigde, wie weet ik niet, want er staat weer eens een keertje niet bij, dat in de nacht van dinsdag op woensdag zo'n 150 migranten Kroatië hadden bereikt door de grens met Servië over te steken. Kroatië is klaar om die mensen te ontvangen en door te sturen naar de landen waar ze heen willen. Duidelijk Duitsland en de Scandinavische landen. Zozeer Milanovic in het parlement. Oh, die zal dat wel gezegd hebben dan. Ze mogen Kroatië doorkruisen en we, ze zullen, we zullen ze helpen. We maken ons klaar om dat mogelijk te maken. Volgens de Dublin afspraak moeten vluchtelingen opgevangen worden door het land van aankomst. Zo, dat was even weer een stukje krant, wij gaan hier lekker door met de muziek, en dat wordt schitterende muziek hoor, hier bij Radio Els in de afwijshow uit 1977, Dan gaan we luisteren naar uh, Fleetwood Mac, een nummer getrokken van de LP Rumours, die wereldberoemde LP, Hier Dreams. Ja, zee zijn er Ringen. Herinneringen komen boven als ik dit nummer hoor hoor. Jor Dreams van de LP, Roemers, Fleetwood Mac uit 1977. Je luistert naar de woensdagse aflevering hier bij Radio L's 558, de Afwas Show. We zagen de week door midden en ook hem nog een beetje een stukje gehakt. Gezellig, de Afwas Show met Ferry. Wat nu weer voor Herrie in je radio? Hier is uh, uh, Bloemink. Het is alweer tien voor half zes hier in de Show. En mijn ene kant van de koptelefoon werkt niet. Dat is ook vervelend. Ik hoop dat jullie wel een stereo signaal hebben, zoals dat heet. Joorde, pam blooming met uh, Good Morning Freedom uit 1970. Alleen de kwaliteit is niet zo dat je zegt: Van jongen, jongen, jongen, wat een high fi geluid In de Show is het weer tijd geworden voor de klap op de plaats. Dat betekent dat je weer even lekker op de knieën kan meeklappen. De Show.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 Nou en ga mee over land en zee naar de straat waar ik woon, alles toepen die zijn schoon. Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn tulpen, rood en brein naar mijn achterbalkon daar ligt ze in de zon. Di di di di di di di di Diddle, diddle, do, do, do, do, do, do, do, do, do, Klap op de knieën plaat vandaag in de Show op deze woensdag de 16 september 2015, zometeen krijgen we ook nog weet je nog wel en er zijn een hele hoop mensen jaren vandaag, dus dan kan je je borst wat nat maken wat dat betreft. Uh, dit was natuurlijk uh, Dimitri van Toren met Hey kom aan en die had ik veel later moeten draaien volgens Els, want die staat pas op plaats nummer 9, ja, ja goed, ik ben een beetje in de war vandaag. Dat komt natuurlijk door de opening van Radio Els 558. Maar goed, het is allemaal gelukt. En als het goed is, kun je ons luid en duidelijk ontvangen. En daar moeten we wel duidelijk spreken natuurlijk. Uh, pum, pum, pum. Dus we moeten even een beetje om gaan gooien nu de boel. Dus ik heb hier ook wel een mooi plaatje hoor. Niet zo bekend van de top 40 en dergelijke. Maar het is wel verschrikkelijke mooie muziek hier in de, de AFA Show. MUZIEK Shapes of things before my eyes. Just teach me to despise. Will time make man more wise? Leader within. Bijna te laat van het plaatje stopt opeens. Hè? Ja, ik was even van uh, studio stoel af. Ja, ik was even weg. Mag eigenlijk niet, natuurlijk tijdens een uitzending. Maar goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Je hoorde even kijken, Shapes of Thing van de Yardbirds natuurlijk hè, uit 1966. We gaan door en naar de volgende plaats zal ik even een beetje weet je wel nog gaan doen hoor. Dus wat dingetjes en feitjes en verjaardagen en overleden personen persoon uit het verleden voor deze dinsdag of woensdag de 16 september. Maar het wordt nu een beetje ik kom je halen. Ja, ja, ja, ja, ja, ik kom je halen. Hier is de wit van de Rattles uit 1971. weg ja ik zit hier met een vlieg in de studio van en die is zeer irritant ja dan krijg je als kouder worden dan proberen ze naar binnen te komen natuurlijk dit was weer zo'n uh, ik kom je halen plaatje en dat was van de Wits uit 1971 de Rattles nee de Wits van de Rattles uit 1971 wel even voor goed vertellen Je luistert naar Radio ELS of Radio Maastad of via de podcast in de afwasshow Dat weet je nog wel voor vandaag 16 september. Het is vandaag de 259ste dag van het jaar en er komen er nog 106 in dit jaar. In 1978 in Iran verwoest een beving tussen de tussen 7,5 en 7,9 de stad Tabas. Ruim 15.000 mensen komen om het leven. En in 2009, als protest op de lage melkprijzen, gieten melkboeren 3 miljoen liter melk uit in de Waalse Sini. Het is wat, ja. In 1963 werd Maleisië. Opgericht en in 2000 Marcel Woudaas zwemt Nederlands record 100 meter schoolslag. En nog meer sport in 2007. Het Nederlands Honkbal-elftal wordt. nee, team, ik weet niet of het een elftal is. wordt Europees kampioen. Dat zeggen ze zo makkelijk, hè? elftal, als het over sport gaat. Maar er is nog meer als voetbal, blijkbaar. We gaan eens even kijken wie er allemaal geboren zijn of jarig zijn vandaag. In 1891 werd geboren Karl Dönitz. Hij was een Duits admiraal en nazi-politicus en hij overleed in 1980. En de reden dat hij niet de doodstraf kreeg destijds na de oorlog was het feit dat hij probeerde om met Engeland op goede voet te geraken in de oorlog. en Dat dat helaas niet gelukt is. In 1920, we blijven even in de Tweede Wereldoorlog, werd Hanny Schaft geboren, een Nederlandse verzetstrijder die zeer beroemd werd na haar dood, want ze werd gefuseerd in 1945 vlak voordat de oorlog beëindigd werd. En Appie Baantjer, hij zag het levenslicht in 1923, hij was natuurlijk een Nederlands schrijver, hè? Ja, wereld, oh, nou ja, wereldberoemd, wel Nederlands beroemd in ieder geval. Hij overleed in 2010, en dit jaar overleed B.B. King, Amerikaans bluesgitarist, blues maar in 1925 zag hij het levenslicht. Columbo van die detective serie, die werd vertolkt door Peter Falk, hij werd geboren in 1927 vandaag, en hij overleed in 2011 niet Hart, ze is natuurlijk een Nederlands directeur, 700 van Pieter Buren. Ja, volgens mij niet meer hoor. Ze is bezig om weer een nieuwe crash op te richten. Zij is vandaag jarig, ze werd geboren in 1941 en een jaar later in 1942 werd Theo Reitsma geboren. Wie kent hem niet? Voetbalverslaggever. Hartschenk, Nederlands schaatser, ooit, werd geboren in 1944 en die is vandaag ook oh, juist jarig. Nou, we hebben er nogal wat. Olga Zuidroek, wie kent haar niet van... Uh... Vlodder, maar Vlodder. Zij werd geboren in 1946 en de gebroeders René en Willy van der Kerkhoff zijn vandaag jarig, de, twee, de voetbaltweeling, dus. zij kwamen ter wereld tegelijkertijd in 1951. Vijf jaar later, 1956, werd geboren David Copperfield. Zij was of hij is een Amerikaans illusionist en een goochelaar. En in mijn geboortejaar 1960 werd Rob Kamphouse geboren. Hij is dus één dag jonger dan ik, dus dat is even een hintje, hintje, hintje. Hij is een Nederlands cabaretier en televisiepresentator. Geen cadeautjes, hoor, dat hoef ik niet. Fleur Angemaas, gisteren zag ik haar nog heel fleurig bij de Prinsjesdag, hè, met al die hoedjes. Zij is natuurlijk een lid van de PVV in de Tweede Kamer en zij werd geboren in 1976. Ze is kort geleden moeder geworden, had ik begrepen. Nou, dan gaan we eens even kijken naar wie het eeuwige voor het nee, het voor het eeuwige ringen verwisselen. Dat was in 1736 Gabriel Fahrenheit. Hij werd 50 jaar oud. Hij was Duitse natuurkundige. Hè? Wij hebben hier Celsius, maar in Amerika gebruiken ze nog steeds Fahrenheit. In 1977 overleed Mark Bolan. Hij werd slechts 29 jaar oud. Hij was natuurlijk een Britse zinger, songwriter en gitarist bij de formatie T-Rex. En in 19... nee, vlieg ga weg, wegwezen. En in 1979 overleed Rob Slotenmaker. Hij was een Nederlands auto en rallycoureur. Hij overleed op 50-jarige leeftijd in 1979. En Leo Hoorn, Nederlands voetbalscheidsrechter. Hij werd 79 jaar oud. Hij overleed in 1995. Vandaag is het de Nationale Burendag. Dat is niet officieel, want het is een initiatief geweest in 2006 van koffiegigant Douwe Egberts. Het is wel een erkende nationale feestdag in Mexico vandaag. Nou gaan we nog even kijken naar de weerextremen van vandaag. Het koudst werd het min 0,7 graden vandaag en dat was in 1971. En het warmst werd het ooit in 1947 toen werd het maar liefst 30,5 graden en dat in september ongelooflijk het langst in de zon te zitten konden we vandaag in 1952 maar liefst 11,5 uur en het langste binnen blijven of met een paar naar buiten dat was in 1994 want toen regende het maar liefst 13,1 uur het, we hebben het weer gehad voor weet je nog wel en we gaan naar een mooi plaatje van uh, even kijken op mijn lijstje hoor ja oh ja Chris Andrews 50 jaar oud het plaatje hoor dus hou je vast hier is Yesterday Man I'm her yesterday, man Come on, friends, that's what I am Zo meer muziek. Al die willen de kameren varen, en mannen met paarden zijn. Jong joris en cornel, die hebben vaden, die hebben paarden. Baden zijn, Jan 4, Joris en Cornel, die hebben waarde, die hebben waarde Jan 4, Joris en Cornel, die hebben waarde zijn vader mee. Al die deftige pijpen smoren, moeten handelen met baden zijn. Jan 4, Joris en Cornel, die hebben waren. mee met Radio Els 558, hier is de met Fungus uit 1974 en Kaperenvaren. De Zijlstra is onder vuur om de veiligheid. De begroting van het ministerie van Justitie wordt door de oppositie broddelwerk genoemd en dreigt in de Eerste Kamer te worden afgeschoten. De coalitie heeft daar namelijk geen meerderheid. Vijf jaar VVD op justitie is vijf jaar puinhoop, stelde D66-leider op. En wees erop dat de oppositie eerder ingreep om de bezuinigingen op justitie terug te draaien. Volgens PVV Geert Wilder is de VVD een luxe SP geworden. De tijd dat de VVD stond voor veiligheid is voorbij, Aldus, wind, aldus Wilders. De VVD-fractievoorzitter waarschuwde de Kamer dat er mogelijk extra bezuinigd moet worden op de nationale positie. Op politie als de begroting in de eerste... Kamer wordt weggestemd. Nederlanders die geven fors meer geld uit in de VS, dat meldt het CBS voor de Statistiek woensdag. <coughs> de oorzaak ligt bij een duurdere dollar ten opzichte van de euro, een toename van het aantal reizigers dat de Verenigde Staten bezoekt en een, lange verblijf, een langer verblijf van de Nederlanders in het land. De totale reisbestedingen, onder andere inclusief reiskosten die ter plaatse worden betaald, kwamen in het tweede kwartaal uit op 3,5 miljard euro. Dat is 6% meer vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2014. En dan schijnen er vijf dingen te zijn die u moet weten over A.S. Roma tegen FC Barcelona, dat schijnt vanavond eh, plaats te vinden. FC Barcelona probeert als eerste club twee seizoenen achter elkaar de Champions League te winnen. Vorig jaar strandde titelhouder Real Madrid in de halve eindstrijd tegen Juventus. Trainer Luis Enrique van de Catalanen werkte in het seizoen 2011-2012 bij AS Roma. En in de voorbereiding op dit seizoen kwamen FC Barcelona en AS Roma elkaar al tegen. AS Roma heeft 22 achtereenvolgende duels niet de nul gehouden in het Europese toernooi. Er komt een tentenkamp bij Nijmegen voor tijdelijke opvang van de vluchtelingen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft een verzoek gedaan bij de gemeente om een tentenkamp neer te zetten op Heumensoord. Tijdens de Nijmegense Vierdaagse stad, daar altijd het kamp van het leger. Het kamp is bedoeld als tijdelijke opvang. Als de Vierdaagse van 2016 van start gaat, wordt het tentenkamp weer opgeheven. In 1998 is Heumensoord ook al eens gebruikt als noodopvang voor de vluchtelingen. Muziek hier in de Ava Show. We gaan door met level 42. En dat schijnen allemaal liefdespelletjes te zijn. Love Games, goedenavond. Je luistert naar Radio 558 van Els. Radiomaastad.com Of gewoon via de podcast van de Ava Bezon Level 42, het meest gespeelde spelletje ter wereld. En het denk ik ook het langste spelletje, namelijk de liefde. Ja, wie kent hem niet? Uh, we gaan eens even naar een heel wat anders toe. Totaal wat anders hier in de Ava-show, maar toch wel weer eens leuk om te draaien. We gaan eens een keer iets draaien van BZ. En ja, uit 1983 gaan we luisteren naar Illusion. De Ava-show. Bye. VOL's 558 is gewoon in de ether. Uh, nog niet 24 uur per dag denk ik hoor. Ik vind dat ook weinig zin hebben om zo'n stream aan te laten staan in de nacht. Uh, dus uh, misschien dat we straks nog even doorgaan. Het, het is tenslotte allemaal nog maar in een testfase. Ik moet nog eens even flink wat non stop programma's in elkaar gaan flansen. Want ik kan wel de autocue erop zetten. Maar dat willen wij hier niet. We willen alles een beetje analoog blijven doen. Dus met jingles, er tussendoor en misschien nog wel af en toe wat nieuws en dergelijke. En ik heb natuurlijk de mogelijkheid om deze afwashow ook eens wat keren te herhalen, zoals dat heet. Je BZN en Justin Illusion uit 1983. Ah, schitterend. Zes jaar later uit 1989 gaan we luisteren naar Roy Orbison en het schitterende You Got It. Goedenavond. Yes, sweet oh, wacht. I love I feel love and money. Just can't buy one look from you. I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Every time I hold you, I begin to understand Everything about you tells me I'm Zo werd het al 5 voor 7 of 5 voor zes natuurlijk alweer hier in de avondshow live op radio els 558 via de stream en straks ook nog eens een keertje op radiomaastad.com en straks ook nog eens een keertje via de podcast. Ja, het is maar allemaal wat. Els staat hier te glunderen. Het is uh, echt... Blow, blow, blow, blow, blow, blow. Dus dat laatste plaatje wil worden denk ik hè, voor vandaag. Ja, ja, ja. Of gaan we even door naar zes uur. Kan natuurlijk ook. We kijken wel even. Hier is uh, Rick James uit 1985 en Glow. Ik heb nog even een weerbericht voor jullie. Komende nacht blijft het land inwaarts op veel plaatsen droog met enkele opklaringen. In het westen van het land is er kans op een enkele bui. De minima liggen rond de 14 graden. Boven land is de zuidelijke wind matig, in de kustgebieden en boven het IJsselmeer vrij krachtig. En in het uiterste noorden-westen mogelijk nog hard. Morgen overdag is het half tot zwaar bewolkt en er ontstaan al snel steeds meer buien. In de loop van de middag wordt het vanaf het westen uit meest droog en komt er meer ruimte voor de zon. De maximaal liggen rond de 17 graden. De wind is eerst zuid, maar draait in de middag naar zuidwest tot west en blijft overwegend matig aan zee vrij krachtig. Dit was de avondshow voor deze woensdag de 16 september 2015. Zometeen nog een paar uurtjes denk ik non-stop. Dus blijf er even bij, zou ik zeggen op de livestream van. De uh, nee van Radio Els 558 natuurlijk. En uh, anders kan je ook nog even deze show terugluisteren op radiomaastad.com. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot een andere keer.